1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Erik Steiger. Die is van verpakkingsgigant Tetra Pak. En hij is daar verantwoordelijk voor, het zogeheten, voor de zogeheten hernieuwbare producten. En daar gaan we over praten met hem zometeen tijdens de werklunch. Nu het NOS-journaal, Jan van den Putten. Goedemiddag. AIVD bespioneerde politici op Bonaire, zegt NRC Handelsblad. Zilveren Kruis krijgt deel van de zorgschuld van Minima terug van de gemeente Rotterdam. En oud-premier Timoshenko van Oekraïne blijft voorlopig vastzitten. Het is nu vrijwel overal droog. Van tijd tot tijd is er ook zon, vooral in het noorden. Maar vanavond is er in het zuidoosten opnieuw motregen of natte sneeuw. En het wordt 5 tot 7 graden. De AIVD heeft tussen 2005 en 2010 politici op Bonaire bespioneerd... die met het Nederlands kabinet onderhandelden over de aansluiting bij Nederland. Dat meldt NRC Handelsblad. De operatie zou in strijd geweest zijn met de wet. Uit de AIVD-informatie bleek dat enkele onderhandelaars mogelijk corrupt waren... schrijft NRC. En toch gingen de onderhandelingen door en dat leidde uiteindelijk tot een akkoord. Later begon het OM een strafzaak tegen twee politici op Bonaire... de partijleider van de Christen Democratische Partij... en zijn rechterhand. De IVD mocht op dan tillen, alleen spioneren... met toestemming van de lokale autoriteiten. Maar toenmalig premier De Jong zegt in de NRC dat ze van niets wist. De gemeente Rotterdam heeft in 2011 1 miljoen euro betaald... aan zorgverzekeraar Zilveren Kruis... En daarmee werden voor een deel betalingsachterstanden van duizenden uitkeringsgerechtigden afgelost. En dat deed de gemeente om te voorkomen dat die mensen nog verder in de problemen zouden komen. Christina Rompa van Zilverkruis, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe groot was het bedrag dat uh, de mensen uh, de minima in Rotterdam ja, totaal uh, achterstand hadden? Uh, de schuld uh, was ongeveer 6 miljoen euro. Ja, en Rotterdam heeft toen 1 miljoen betaald. Waarom eigenlijk? Nou, uh, op dat moment, eind 2011... Uh, was de nieuwe wet wanbetalers in de zorg uh, aanstaande. En zou een gedeelte van deze mensen dus overgedragen worden aan het CVZ. En dan moeten die mensen bij het CVZ de premie betalen. Wordt rechtstreeks ingehouden op uitkering. Maar ook een boete. Collegezorgverzekering is ja. dat? Ja. En uh, daarvan zei de gemeente toe... ja, dit zijn mensen met meer dan alleen maar een probleem bij de zorgverzekering... Als ze ook nog een boete erop krijgen, uh, komen ze misschien nooit van hun schuld af. Dus de gemeente heeft toen met ons overeenstemming bereikt... dat zij uh, 1 miljoen euro aan ons uh, betaalden uh, namens die mensen. En uh, dat die mensen het dan in delen aan de gemeente zouden terugbetalen... zodat die mensen niet te maken kregen met een uh, boete. En die andere 5 of 6 miljoen? Uh, 2,5 miljoen ongeveer uh, is via het CVZ uit een compensatiefonds gekomen voor wanbetalers. Mm -hmm. uh, u en ik betalen allemaal een paar cent in de maand voor wanbetalers en mensen zonder zorgverzekering. Uh, en een deel moesten wij dus afboeken. Ja, maar goed. Ja. Was dat de eerste keer dat een gemeente op die manier uh, u te hulp schoot? Uh, ja, ons de hulp schoot en eigenlijk ook de, uh, de minima bij hun uh, in de regio. Uh, om ze eigenlijk te behoed behoeden voor nog hogere schulden... omdat er boetes bovenop kwamen van CVZ. Bent u daar nou blij mee? Want jij ja, zou kunnen zeggen dat is een aanmoediging... om dan je premies maar niet te betalen. Nou, ik hoop niet dat dat een aanmoediging is om het niet te betalen... Um... Het, het moet natuurlijk wel individueel bekeken worden. Het is niet zo dat de gemeente voor iedereen... die ook maar een probleem had, heeft betaald. Het gaat er echt expliciet in dit geval om. Deze mensen zouden in nog grotere problemen komen. Um, terwijl ze wel goed van zins waren om um, eruit te komen. En dit is dan in, in dit geval een, een goede oplossing, zegt Zilveren Kruis. Ja, dit is een goede oplossing... Uh, Eigenlijk voor, voor iedereen, uh, zowel voor de verzekerden... de gemeente heeft hier echt wel uh, uh, ontzettend hard gewerkt... om mensen uit nog grotere problemen te houden. Andere ja. gemeenten kunnen ook bij u aankloppen voor zo'nzelfde uh, oplossing? <laughs> We kunnen het er altijd over hebben. Want wat mensen soms vergeten op het moment dat wij dit niet gedaan hadden... Uh, hadden wij veel meer geld uh, af moeten boeken. Het ging om schulden, vaak al over vier, vijf jaar daarvoor. Uh, mensen die... Uh, ja, dus die schulden, daar is alles aan geprobeerd, uh, is oninbaar. En op het moment dat we dus, uh, deze afspraak niet hadden gemaakt... hadden we dus veel meer geld af moeten boeken... hadden u en ik nog meer premie moeten betalen... En dan maar zo. Nou, dus kijk eens. Moet kiezen, ja. Zo zit het in elkaar. Ja, voor Rotterdam heeft het dan nog weer een staartje. Want er komen nog wel allerlei vragen, geloof ik, in de gemeenteraad. Maar we zijn weer op de hoogte van de kant van Zilveren Kruis. Dank u wel voor de uitleg. Christine het het de NLW's met Jan van der Putten. Always look on the bright side of life. <middels> And now for something completely different. Monty Python komt terug. Het was al aangekondigd en de vijf nog levende leden... van het legendarische Britse tv-programma... geven op dit moment een persconferentie in Londen. Eric Idle, Michael Palin, John Cleese, Terry Gilliam en Terry Jones. Kijken of we zo nog iets van die plannen van de heren kunnen laten horen. En misschien krijgen we ja, ook wel weer nieuwe versies te zien... van de beroemde dierenwinkel-sketch met de dode papegaai. This parrot is no more. It has De werkloosheid is onverwacht sterk gedaald. In oktober waren er 11.000 mensen minder op zoek naar een baan. En er staan nu 674.000 mannen en vrouwen geregistreerd als werkloos en werkzoekend. Dat is 8,5 van de beroepsbevolking. Peter-Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, legt uit hoe dat komt. Er zijn meer mensen die toch weinig van hun baan toch verwachten. En daardoor die zoektocht nu even opgeven. Dus zich terugtrekken van de arbeidsmarkt als het ware. En het CBS kan niet spreken van een omslag... want het aantal banen is niet gestegen. Daar is het beeld nog steeds somber. In de het derde kwartaal zijn er weer heel veel banen verdwenen. En ja, het beeld om je heen is nu ook niet zodanig... dat het er nu uitziet dat er nu eens heel veel banen bijkomen. Dus die de werkloosheid komt simpelweg omdat minder mensen zoeken... maar niet doordat er meer banen zijn. De politie in Turkije heeft bij het kantoor van premier Erdogan in Ankara... een man aangehouden die van plan zou zijn geweest om een zelfmoordaanslag te plegen. De man zou een bom bij zich hebben gehad. Premier Erdogan was op het moment van die aanhouding niet op zijn kantoor. Oud-premier Timoshenko van Oekraïne blijft voorlopig vastzitten. Het Oekraïnse parlement heeft een wet afgewezen die het mogelijk zou maken... dat Julia Timoshenko naar Duitsland zou reizen om daar medisch behandeld te worden. En die uitspraak betekent dat er voorlopig geen toenadering komt tussen Oekraïne en de Europese Unie. De EU wil pas een associatieverdrag met Oekraïne als Timoshenko vrij is. De partij van president Janukovic stemde tegen de wet. De president zelf heeft nog wel de bevoegdheid om Timoshenko vrij te laten. En de oppositie zegt dat Janukovic er nu persoonlijk voor verantwoordelijk is dat de kans op aansluiting met de Europese Unie voorlopig verkeken is. Timoshenko zit in Oekraïne in gevangenisstraf uit... wegens machtsmisbruik en belastingontduiking. In een huis in Utrecht is mogelijk radioactief materiaal gevonden. Het zou gaan om stoffen die in verouderde vliegtuigapparatuur zitten... en die zijn gevonden bij een huisuitzetting. Ik zou vanmorgen uitgezet worden. En gisteravond vond ik nog een paar vliegtuiginstrumenten. Echt uh, goede. En hij is geïnteresseerd, dat weet ik. Uh, toen hij thuis kwam, toen kreeg hij opeens een raar gevoel. En toen is hij een geigentouder erbij gehouden. En ja hoor, uh, het was radioactief, maar hij had slaap. En hij dacht van nou, als ik er morgenochtend om een, om een uur op acht ben. De uitzetting is om uh, half tien. Dan, nou, dan ben ik op tijd zat. Ik ben ja, wel bekend met een uh, aantal militaire... Uh, ...communicatie middelen, uh, vliegtuiginstrumenten... ...en ik weet van een aantal objecten uit de jaren 50 en 60... ...dat daar uh, lichtraadactief materiaal zoals thorium... ...voor uh, bepaalde processen in het apparaat... ...en radiumverf gebruikt zijn. En ik heb vanmorgen gewaarschuwd... ...als jullie dat gaan ondeskundig gaan vervoeren en het gaat kapot... ...riskeren jullie een lichtraadactieve besmetting. Aangezien voorkomen beter dan genees is... ...heb ik vanmorgen een de getrokken... ...dit kan niet zo afgevoerd worden... En om, en om wat gegeven... voor uh, instrumenten gaat het dan? Het gaat gewoon om eenvoudige uh, uh, communicatie. Zend, uh, gewoon zendontvangers, uh, vliegtuiginstrumenten uh, van meneer Lane. En gaat het dan om een, uh, een doosje vol, of gaat het hier echt om een het huis, hele huis? Vol. Een, huis vol. een huis vol met. Ja, een huis vol met... Ik, ik, ik schat het op een 100, 200 instrumenten die hier staan... waarvan ik niet kan thuisbrengen of ze gevaarlijk zijn. Er is ook Russisch materiaal bij. Nou ja, weet, hoe de Russen met de activiteit omgaan. Uh, de nonchalance van bepaalde landen. Ook de Verenigde Staten in de jaren 50 en 60. En meneer Laan is een van de vele zendamateurs... die ontzettend veel zendapparatuur heeft staan... die onder een klasse valt waarin materiaal verwerkt zit... wat een gevaar voor de volksgezondheid kan veroorzaken... als het vrijkomt. Een bijdrage van Matthijs Holtrop en dat huis in Utrecht is nu verzegeld en de apparatuur wordt later weggehaald. Bij een grote politieinval in Amsterdam en Amstelveen zijn negen mensen aangehouden. Die worden verdacht van witwassen en cocaïnehandel. De arrestaties waren al op 6 november, maar het Openbaar Ministerie heeft het vandaag pas naar buiten gebracht. Een arrestatieteam viel huizen binnen in Amsterdam, een woordvoerder van het OM. Zeven woningen zijn toen uh, onderzocht door de politie en daar zijn uh, onder meer vuurwapens, mobiele telefoons, geldtelmachines, uh, flinke hoeveelheid cash, geld en tientallen kilo's uh, cocaïne uh, aangetroffen. De Franse Nee, we gaan even iets anders doen. Ik ben veel te ver. De moeder van Tristan van der Vlis is tijdens een verhoor in de rechtbank in Den Haag agressief geworden. De zaak werd daarom korte tijd geschorst. De vrouw was boos op de advocaat van twee slachtoffers van de schietpartij in Alfa aan de Rijn. En dreigde hem aan te vallen. Ze was het er niet mee eens dat de advocaat aanvullende vragen mocht stellen. De moeder van Tristan van der Vlis werd gehoord... in een zaak waarin twee slachtoffers een schadevergoeding eisen. De advocaat wil door het horen van getuigen bepalen... of die iemand aansprakelijk kan stellen. Sport. Frank Ribéry, de Franse voetballer... heeft tijdens de WK-playoffwedstrijd met de Oekraïne een rip gebroken. De middenvelder van Bayern München mist nu de Bundesliga-topper... tegen Borussia Dortmund van komend weekend. En mogelijk mist hij ook het Champions League-duel... van woensdag met CSK Moskou. Bayern is koploper in de Bundesliga en heeft vier punten voorsprong op Dortmund. De nieuwe IOC-voorzitter Thomas Bach heeft rond de Olympische Spelen komende winter in Sochi strenge antidopingmaatregelen aangekondigd. Het zijn volgens de Duitsers zelfs de strengste maatregelen ooit. Hij zei dat tijdens een werkbezoek aan de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. In totaal zullen 2500 dopingtests worden uitgevoerd. Volgens Bach gaat het niet alleen om de kwantiteit van de test dat omhoog gaat... maar ook de kwaliteit. Ja, het is twaalf over één. Die persconferentie van Monty Python die is nog helemaal niet begonnen. Nou ja, dan maar niet. Hoort u later hoe Monty Python op dit moment voorstaat. Uh, u krijgt de hoofdpunten van het nieuws. De IVD bespioneerde op politici op Bonaire, meldt NRC Handelsblad. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis krijgt een deel van de zorgschuld van Minima... terug van de gemeente Rotterdam. En oud-premier Timoshenko van Oekraïne blijft voorlopig vastzitten. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg en lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Erik Steiger van verpakkingsgigant Tetrapak... die daar verantwoordelijk is voor uh, de zogeheten hernieuwbare producten. In de praktijk, dat is de reportageserie. Daarin gaat het over de werving van nieuwe mensen bij Defensie. Vandaag gaat het over de reservisten. Als reservist heb je een taak bij Defensie naast je gewone baan en Als je dan opeens in een legeruniform gezien wordt... Dan kijk je omgeving daar toch wel eens even raar van op. Als er een, iemand is die mij goed kent, een bekende, die zegt van... hé hey, Dick, uh, ben je bij de Harmonie of waar zit je eigenlijk? He, dat, mensen zijn daar verbaasd over. Dan om half 2 stand.nl De stelling dan, Nederland is te negatief over de overzeese gebieden. Bent u daarmee eens of oneens met die stelling? Sms staat naar 7070, kost 50 cent. 0800-1101. Dat is een gratis telefoonnummer. U kunt ook stemmen op onze website www.standpunt.nl. En u mag twitteren eens of oneens. Doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Duurzaamheid is het nieuwe goud voor bedrijven. Ook al is het crisis, bedrijven en ook consumenten worden steeds duurzamer. Ook een bedrijf waar we allemaal dagelijks mee worden geconfronteerd wil producten maken die 100% duurzaam zijn. En dan hebben we het over verpakkingsgigant Tetrapak. Erik Steiger is hier hartelijk welkom. Ja, dank u. U bent Global Product Leader Sustainable Products voor dit bedrijf. Dat zul je maar op je vriendenkaartje hebben staan. Ja. Wat is dat in gewoon Nederlands? Dus zeg maar gewoon innovatiemanager voor uh, milieuvriendelijke producten. Kijk aan, bezig met de innovatie. U uh, hebt het fundament gelegd voor hernieuwbare producten binnen Tetrapak. Uh, dat is uh, het duurzame product dat Tetrapak op dit moment op uh, de markt brengt. Hernieuwbare producten, uh, dat zijn geen gerecyclede producten. Dus. Nee, dat klopt. Dat zijn producten waarvan de grondstoffen uh, oneindig lang. Uh, uh, ...herwonnen kunnen worden en herplant. Denk aan bomen bijvoorbeeld. Uh, als je ze gebruikt voor kartonnen verpakkingen... ...dan zorgen we ervoor dat die bomen ook weer teruggeplant worden... ...via onze leveranciers die daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat is gewoon duurzaam bosbeheer... ...en dat kan onmijnlijk lang plaatsvinden. Ja, zijn er nog meer voorbeelden van? Ja, uh, denk aan onze bioplastic dopjes hè, op onze verpakkingen. Denk aan de appelsientje-verpakking of de Healthy People-verpakking op het schap... ...voor melk of voor uh, sappen. Maar die zijn niet meer van plastic? Die, die, die dopjes zijn nog steeds van plastic, maar van uh, duurzaam plastic. Namelijk afkomstig van suikerriet uit, uh, uit Brazilië. Kijk aan. Ik wist dat helemaal niet trouwens. Ik dacht dat het gewoon plastic was. Ja, dus nou, dat is sowieso iets nieuws nu. Ja, dat is iets nieuws. Dat is van suikerriet, wordt dat ja, gemaakt? Dat wordt dan omgezet in ethanol, Nou, om lang verhaal kort te maken. Dat wordt uiteindelijk omgezet in uh, ja, bio-vriendelijke plastics en met dezelfde karakteristieken en eigenschappen. Ja. En ook recyclebaar. Even, even zo'n... Uh, want uh, laat, Laten we dat pak als voorbeeld nemen. Dus dat is al, dat is al uh, aardig op weg dan... Om, om helemaal hernieuwd te kunnen worden genoemd. Of, of zitten daar nog elementen in die nog niet... Uh... Ja, dat klopt. Uh, in de 100 meter race zijn we ongeveer op driekwart uh, hernieuwbaar. En dat zijn met name de, de vezels van, uh, van de, de bomen... Hè, die we gebruiken voor karton. Daarnaast zijn er nog wat plastic lagen en uh, aluminiumfolie om ook die extra eigenschappen van de verpakking zelf te geven... ter bescherming van lucht en, uh, en licht. En die zijn noodzakelijk, maar die willen we op termijn ook vervangen... met bio-vriendelijke of uh, grondstoffen van, uh, ja, van, van duurzame grondstoffen. Dus dat is eigenlijk de binnenkant van het pak, zou je kunnen ja, zeggen? Ja, dat kan ja, het, ja. Ja. En daar wordt nu aan gewerkt? Ja, daar wordt hard aan gewerkt. We hebben de ambitie als Stetenpak om uh, in het jaar 2020... een verpakking te hebben die uh, 100% hernieuwbaar is... Uh, sowieso staat milieu hoog in de, op de agenda bij Teterpak... Uh, en is dat echt verankerd in de strategie naar 2020. En dit is daar een uh, duidelijk voorbeeld van. Ik, ik kom zo meteen bij u terug. Uh, Hester Klein-Lankhorst, goedemiddag. Goedemiddag. U bent directeur van kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Hernieuwbare project, uh, producten, is dat het ei van Columbus? Dat is uh, een ei van Columbus. Ik denk dat er op termijn, op echt langere termijn, meerdere eieren zijn. Althans, uh, dat vermoeden heb ik. Maar het goede is wel dat hier een pionier aan het woord is. En uh, zoals u weet is inderdaad uh, de fossiele groenstoffen zullen uiteindelijk opraken. Uh, dat zal nog wel voor plastic nog een hele tijd duren. Maar dan nog steeds is het natuurlijk ontzettend goed... om naar hernieuwbare producten en groenstoffen te kijken, absoluut. Ja. En hoe kan je dat nou uh, precies bepalen? Hè? Of, of een product nou uh, hernieuwbaar genoemd mag worden? Nou hernieuwbaar is in zoverre uh, vrij uh, makkelijk omdat het gaat om plastics die van uh, natuurlijk materiaal zijn gemaakt. Dus niet van de fossiele grondstoffen. Maar de vraag of het uiteindelijk de milieudruk uh, beter is, om het zo te zeggen, door de hele keten heen. Daar heb je echt vrij uh, doorwrochte studies voor nodig. Dus dat is altijd lastig te zeggen of dit nou voor het milieu uiteindelijk beter is. Dat durf ik ook niet te zeggen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat we uiteindelijk in een pioniersfase zitten en in Nederland ook... Uh, behoorlijk voorop lopen, hmm. dus dan, is alle, dan zijn alle stapjes mooi meegenomen. En dan voor de langere termijn kan dit natuurlijk kan dit een van de oplossingen zijn, absoluut. Want, want zoals altijd zijn er met alles wat je tegenwoordig doet, er zijn natuurlijk altijd kritische volgers en die zeggen van ja, uh, allemaal leuk en aardig, maar uh, we zitten wel met ruimtegebrek bijvoorbeeld. Het neemt heel veel ruimte in beslag. Ja, nou dat is inderdaad een van de vragen die je bij de biobrandstof, uh, brand, bio maar ook de bioplastics hebt. In hoeverre is het ruimtegebruik inderdaad, in hoeverre kun je dat uh, meenemen in je hele keten waar je de milieudruk mee meet, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je daarmee meteen moet zeggen dat moeten we niet doen. Dan moet je gewoon elke keer naar de goede afwegingen maken. En dat zal ook op termijn steeds beter gaan worden natuurlijk. Nogmaals, we zijn echt aan het pionieren. We hebben het over wereldwijd 1 miljoen ton op jaarbasis wat aan bioplastics wordt gemaakt. En de gewone, de, kun, de gewone kunststof is 280 miljoen ton. Dus het is echt nog maar een heel klein 0,36 procent. Is het nog maar. Ja. Dus we zitten echt in de beginfase. Ja. En waarom is recyclen niet gewoon beter? Want dan hoef je dus niet nieuw materiaal te gebruiken. Maar je gebruikt het materiaal dat al een keer gebruikt is, gebruik je opnieuw. Nou, dus recyclen is ook goed. En recyclen van deze bioplastics is. Dat is mooi dat dat steeds meer kan. Want je hebt de biodegradables en die gaan weg, eigenlijk als het ware, die breken af. En het feit dat er steeds meer bio sorry bioplastics komen die ook dezelfde structuren hebben waardoor je het kunt recyclen, dat is erg mooi. En recyclen is aan de andere kant ook goed. We moeten inderdaad zorgen dat we dat ook steeds meer gaan doen. Maar recyclen is niet iets wat je maar door en door kunt blijven doen. Er zal altijd uitval blijven. Dus met andere woorden, als je alleen op fossiel blijft, alleen op de kunststof blijft doorgaan, dan zul je altijd virgin materials nodig blijven houden. Ook alleen al omdat we natuurlijk steeds meer gaan gebruiken. Hester Klein-Lankhorst is directeur van Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. De werklunch met onze gast van vandaag gaat gewoon door. Erik Steiger is innovatiemanager dus bij Tetra Pak. Even die, dat ruimtegebrek, dat is wel een punt. In welke opzicht bedoelt u dat? Nou ja, dat, dat er veel ruimte wordt ingenomen om, uh, om, om laten we zeggen, dus hernieuwde producten te maken. Uh, nou ja, hier worden gewoon natuurlijke gewassen gebruikt. Met name bijvoorbeeld in Brazilië worden gewoon suikerrietplantages gebruikt. En die worden continu opnieuw gebruikt. Dus dat is een continu proces. De vraag die vaak naar voren komt bij onze klanten en die wij zelf ook hebben... van gaat het niet ten koste van de voedselproductie? En daar hebben we natuurlijk op gelet. En we weten dat onze leverancier in Brazilië, Braskem... dat daar geen enkel probleem is met dit soort zaken. Omdat... De, de productie die er zelfs 30 keer kan stijgen... voordat überhaupt daar een voedselprobleem gaat komen. Ja. U, u moet veel, uh, laten we zeggen, zendingswerk verrichten lijkt... maar ook, ook veel uh, overtuigingskracht hebben. Uh, ja. U bent ook in Brazilië vaak geweest. Toen... Ja, ik ben daar gelijk heen gegaan om uh, ook echt in mijn DNA te voelen... Uh, waar, waar hebben we het nou eigenlijk over? Ik ben ook in de bossen in Zweden geweest om het uh, FSC-beleid te zien... Ja, wat vooral belangrijk is, dat je ook het economische vraagstuk oplost. Want ik denk dat voor veel mensen het hard, harder gaat kloppen voor het milieu en deze zaken. Maar het is ook nog een zaak dat je dat op een economisch verantwoordelijke manier doet. Ja, want uh, laten we zeggen, die andere baas bij uw bedrijf, die ook een prachtig visitekaartje heeft, en die moet zorgen dat er uh, mooie cijfers worden geschreven, die, uh, die zal zeggen: ja, wacht even, het moet, wel, uh, moet ook wel wat opbrengen. Juist, yes, ja, nou, die, die, die, dat vraagstuk heb ik ook. Dus de, de vraag ga ik mij, hoe kunnen we nou in het jaar. 2020 zo'n verpakking neerzetten, die ook economisch haalbaar is. En ook in de, ja, in de productie en in de toelevering van grondstoffen die toch beperkt zijn. Ja, dan nou kan en, ik me voorstellen, binnen Tetra Pak, dat bedrijf staat natuurlijk al jaren, dus heb je ook allemaal mensen van de oude gard die zeggen, hou, la, hou nou ja. op met je innovatie ja, geklet. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe gaat u daar mee om? Ja, dat is niet makkelijk. Uh, dat is natuurlijk veel, veel kritische vraagteken, laat ik het zo zeggen. Uh, ook bij klanten, uh, noem maar op. Uh, en zeker in tijden van economische crisis. Uh, en dan is het al de kunst van... waar ligt nou de waarde bij de consument? Zien de consumenten de waarde in van duurzame productenverpakkingen. Nou, er zijn zeker een beperkt aantal consumenten... die zelfs daar een aantal centen meer voor willen betalen. Je hebt het echt over centen in onze business. Nou, en uiteindelijk kun je dat verwaarden... naar klanten die dan misschien ook iets extra betalen... maar dat terug kunnen verdienen. En zo terug in de keten. Dus er zijn wel degelijk economische modellen te bedenken. Maar dat is wel een belangrijke om, om ja. dat te, te overtuigen. Want, want we horen daar steeds meer over natuurlijk. Consumenten willen het, maar bedrijven... Die, die staan zich er ook op voor. Hè. Wij zijn duurzaam. Ja. Dus je zou zeggen... nou, de rode lopen licht uit als u binnenkomt. Ja, nou ja, grote bedrijven zoals Coca-Cola, Unilever, Nestlé... en ik kan zo wel doorgaan... hebben zich publiekelijk gecommitteerd om aan milieu te gaan werken. Ook op het gebied van verpakkingen. Dus daar ligt een win-win, zou je zeggen. En nou is de kunst van, hoe kunnen wij dan die oplossingen daarin bieden? En dit is daar één van. En zijn we de consument ook bereid? Want dat, uiteindelijk zal die, die, die kosten, ook al is het maar een paar cent... zal doorberekend worden. Zijn we bereid om dat te betalen? Nee, niet allemaal. In Noord-Europa, Centraal-Europa, een, een, een bepaald segment... Een aantal mensen niet. Ah, prima, we hoeven ook niet iedereen te bereiken. We moeten bij kleine stapjes beginnen. En dat gaat langzaam als een olievlek uitbreiden. Maar nogmaals, je praat over een paar cent hier in dit geval. Ja. U werkt trouwens vanuit Italië, begreep ik, hè? Ja, vanuit Moderna. Dat is op zich al niet verkeerd, maar waarom eigenlijk? Nou, daar zit ons onderzoekscentrum, samen met de wereldwijde marketing. Dus ik zit dicht bij de onderzoekmensen. En ik moet dan ook samenwerken met, met onderzoek, met milieuafdelingen, kwaliteit, sales. Het nou, hele bedrijf is daar tegenwoordig. Ja, en het hoofdkantoor is in Zwitserland, geloof zit ik? zit in Zwitserland, hè? ja. ja, ja. Um, 2020, dat is dus een, een, een, een pijljaar eigenlijk. Dan moet het allemaal uh, klaar zijn. En dan kunt u achterover gaan hangen en dan is het allemaal oké. Okay, of is het dan alweer iets anders? Dan is het wel weer wat anders. En ik denk ook niet dat we ons moeten blind staren op 2020. Ik denk dat we nu ook in stapjes moeten werken naar 2020. En die plannen die, die hebben we ook om al in 2015 uh, een andere soort verpakking te, te lanceren. Dat we langzaam naar die 100% gaan toewerken. En daar is ook al een bepaalde waarde voor. Dus en die 2015 is, is, laten we zeggen, de volgende stap in ja, dit hele proces. Stopen, nog een beter pak eigenlijk. Ja, nou, nou beter in die zin uh, nog meer van hernieuwbare grondstof... Stoffen. En zo maken we steeds mijlpalen in plaats van één grote mijlpaal in 2020. Het is meer een visie en daar gaan we naartoe werken. Maar er zijn zeker andere stappen ook haalbaar ja. Leuk om daar even over te praten. Uh, ja. Dank dat u hier was. Erik Steiger, hij is dus innovatiemanager bij verpakkingsgigant Tetrapak. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Anne van der Veen is dat hè. deze week op bezoek bij Defensie. Daar zijn eh, naast nieuwe beroepskrachten ook nieuwe reservisten nodig. Nu zijn dat er zo'n 4.000. Maar als het aan Defensie ligt, dan worden dat er 14.000. En daarom zijn ze hard bezig om gewone burgers over te halen om als reservist, dus naast hun gewone werk, bij Defensie te komen werken. Dat kan als vrachtwagenchauffeur, maar je kan ook als arts meegaan op missie naar Mali. Verantwoordelijk voor de werving is reservekolonel Dirk Scherjon. In het dagelijks leven is hij bestuursadviseur bij de Rabobank. Anne loopt met hem mee naar het ministerie van Defensie, waar hij een bijeenkomst heeft. En hij, zij vraagt hem of hij zich niet bekeken voelt in zijn uniform. Nou, dat valt wel mee, want in het normale straatbeeld lopen ook uh, militairen. Dus mensen zijn wel gewend dat er militairen zijn. Het enige wat ik wel moet toegeven, als er een, iemand is die mij goed kent, een bekende... die zegt van, hé hey Dick, uh, ben je bij de Harmonie of waar zit je eigenlijk? He, dat, mensen zijn daar verbaasd over. He, dus in het, het, het, het, het zijn van reservist is toch iets wat bijzonder is geworden. Vroeger had je heel veel de dienstplicht en heel veel mensen die wel in die positie kwamen. Uh, maar dat is natuurlijk de afgelopen jaren door de opschorting van de dienstplicht is dat anders geworden. Nu lopen wij over straat. Moet u zich nu anders gedragen dan als u gewoon in burger bent? Nou, dan moet ik bekennen dat dat wel zo is. Eh, ik heb bijvoorbeeld de neiging om mijn schoenen... voor mijn burgerkleding niet altijd te poetsen. En dat doe ik met de schoenen van Defensie wel. Even kijken hoor. Nou, ze mogen nog best een likje hebben nu. Dan ga ik vanavond aan het werk. Maar eh, wat je toch eh, moet realiseren... is dat je in dit uniform heel herkenbaar bent. En daar speelt ook mee... Uh, ik heb door omstandigheden een, een, een, een relatief hoge rang. Wij vragen van soldaten ook dat ze er uh, goed gekleed uitzien, dat dat uniform correct is. En het laatste wat ik moet doen is het slechte voorbeeld geven. Nou, we staan ondertussen bij het ministerie. We gaan eens kijken hoe het er binnenuit ziet. Fijn, dank u wel. Dus maar in ieder geval niet verder gaat dan hier. Ja. Nee, nee, we gaan niet verder. We gaan niet okay. naar beneden. Jo. U bent toch de baas hier? Maar u bent niet hoog genoeg om deze mensen een bevel te nee. geven? En, en daar speelt mee dat bewaking hè, dus altijd de baas is. Dus je hebt het echt voor het zeggen. Nee, maar uh, ik denk ook dat er wordt vaak over defensie in, in hiërarchieën gedacht. Volgens mij valt dat wel mee. Dus bevelen geven, dat valt in de praktijk nog wel mee. Nu bent u dus kolonel. Heeft u nou een ander uniform dan een echte? Nee, dat is kenmerkend voor uh, Nederland en dat komt wel bij veel meer landen voor. Is dat je aan het uniform niet kan zien of iemand reservist is. Een land als Duitsland heeft dat wel. Uh, die maakt onderscheid. Um, ik ben daar ook altijd een groot tegenstander van geweest. Want ook in het inzetgebied, he, bijvoorbeeld uh, nou, uh, Afghanistan, nu in Mali. Uh, een militair commandant moet erop kunnen vertrou vertrouwen dat al zijn militairen hetzelfde kunnen. En uh, dan heeft het dus ook geen zin om onderscheid te maken. Een reservist moet hetzelfde kunnen als een beroepscollega. Ik ken uh, baantjes, vrijwilligerswerk, wat veiliger is. Ja, wat mijn vrouw altijd gevoeld heeft is... je gaat weg en zij voelt zich vanaf dat moment dat je vertrekt... en pas weer terugkomt, voelt ze zich onzeker. Want er kan altijd wat gebeuren. Wij militairen zijn dan 14 dagen bijvoorbeeld in zo'n gebied... en je bent misschien maar een paar uur per dag in een gevaarlijk gebied. Maar het thuisfront heeft dat 24 uur per dag, 7 uur per week. Maar militairen worden goed betaald om dit te doen? De betaling voor mij als reservist... zit hem veel meer in de dingen die ik mag doen... Uh, ik, ben, ik had nooit van mijn leven gedacht dat ik in Afghanistan zou komen. En dat ik daar de lunch zou gebruiken met een klein gezin. En dat ik me daar welkom bij voelde. En dan merk ik dat ik dat plotseling ook goed kan. Vind je het goed dat ik even een schokje drinken neem? Uh, want dan, uh. U bent de baas. En Jeroen, uh, er komt zo een plenairstuk hè? Komt, uh, er komt ook nog een stuk. Uh, en dat is om hoe laat? Acht uur? Uh, dat... Dus zonder pet uh, salueren kan die niet. Dat is de He, en, uh, dus ik zeg tegen Jeroen, die ik goed ken... Zeg, die geef ik gewoon een hand of ik sla hem op zijn schouder. He, dat is ook een manier van begroeten. Maar als u uw bed op had gehad? Dan, uh, heb, uh, dan is er echt de neiging om te salueren. Dat, uh, dat doen we dan wel. Ja. Ja, ja. In 2020 heeft u 14.000 mensen zo gek gekregen... om bij Defensie te gaan werken? Nou, ik denk uh, dat het geen kwestie van gek krijgen is. Maar ik ben ervan overtuigd dat de aantrekkingskracht van de krijgsmacht... en de vervulling die het jezelf kan geven, dat dat zo goed is... dat het geen enkel probleem zal zijn om deze mensen te werven. Ik maak me daar totaal geen zorgen over. Kortom, werk aan de winkel voor reservekolonel Dick Scherjon. In maart volgend jaar komt minister Henners met een brief... waarin staat hoe Defensie het vak van reservisten aantrekkelijker gaat maken... En morgen hoort u hoe het leger 15 en 16 jarigen enthousiast wil maken voor een baantje bij defensie. Zometeen stand.nl De stelling Nederland is te negatief over de overzeese gebieden. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Nu is het NOS journaal. Hier is Renate Evers. De AIVD heeft tussen 2005 en 2010 politici op Bonaire bespioneerd... die met het Nederlandse kabinet onderhandelden over aansluiting bij Nederland. Dat meldt NRC Handelsblad. Een paar onderhandelaars waren mogelijk corrupt. Toch gingen de onderhandelingen door. De AIVD-operatie zou in strijd zijn geweest met de wet. De Fiat heeft twee directeuren van een vis- en mosselgroothandel in Ierseke opgepakt. op verdenking van jarenlange fraude. De twee maakten duizenden valse facturen en verwerkten die in hun boekhouding. De vis en mosselen werden op de zwarte markt in België verkocht aan restaurants en marktkooplui. In een verpleeghuis in Geertruidenberg is een uitbraak van de gevaarlijke darmbacterie KPC vastgesteld. Het gaat om varianten die ongevoelig zijn voor alle antibiotica. Vier patiënten zijn besmet. De bacterie is afkomstig van iemand die in Griekenland is geweest. En een vrachtvliegtuig kan niet meer weg van een vliegveld bij de Amerikaanse stad Kansas. De piloten hadden er nooit mogen landen omdat het toestel te groot is. De Boeing heeft een langere startbaan nodig dan op dit vliegveld aanwezig is. De piloten hadden eigenlijk moeten landen op een luchthaven zo'n 20 kilometer verderop. En dat zover het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Het bezoek van het koninklijk paar aan het overzeese koninkrijk is afgerond. Anderhalve week zagen we veel enthousiaste eilanders. die in de rij stonden. om een glimp van Willem-Alexander en Maxima op te vangen. Maar we zagen ook weer de filmpjes over corruptie op de eilanden. En deze zomer nog zei premier Rutte. dat die eilanden zo uit ons koninkrijk kunnen stappen. Ze hoeven alleen maar even te bellen, zei hij. Koning Willem-Alexander benadrukte tijdens zijn bezoek aan Curaçao. nog eens een keer de eenheid van het koninkrijk. Unidad y diversidad. Dat is de kracht waar wij allemaal voor staan. En dat is waar ik vanuit ga dat wij in de toekomst ook samen aan gaan werken. Unidad y diversidad. Dat is het mooie van dit koninkrijk. Zijn de eilanden alleen maar tot last? En is het terecht dat Nederland er zo negatief over is? Of zijn er ook voldoende lusten van de samenwerking? En zou Nederland de banden met de voormalige Antille verder moeten aanhalen? Ik praat erover met John Leerdam. Hij is voormalig Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... en schrijver van een opiniestuk vanmorgen in de krant. Meneer Leerdam, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. Nederland is beter af zonder de eilanden. Nee. De eilanders doen zelf te weinig om van het negatieve beeld af te komen. Nee. Je moet wel lang nadenken. De eilanders zijn alleen gek op ons koningshuis. Nee. Dan uh, de stelling en ik roep iedereen op om daarop te reageren. Nederland is te negatief over de overzeese gebieden. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS staat aan 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. 0800-1101. www.stand.nl is de website. En u kunt ook twitteren. Doe het met standpunt eens of oneens. Dan kunnen we straks een mooie tussenstand opmaken. Meneer Leer dan de stelling. Nederland is te negatief over de overzeese gebieden. Eens of oneens? Uh, eens. Um, ik vind dat we... Uh, het, het lijkt wel alsof we de hele tijd... Um, kijk, als je een goed huwelijk wil hebben... dan kan je niet de hele tijd zeggen van... eigenlijk wil, wil ik een scheiding. En als we dat de hele tijd blijven promoten... en als dat de marketing tool wordt, als dat de framing wordt... van hoe we in het Koninkrijk, die we volgend jaar, uh, volgende week trouwens... dat 200 jaar bestaat met elkaar, en dat we gaan vieren... Ja. en als we de hele tijd zeggen van uh, eigenlijk wil ik uh, een scheiding hebben... dan gaat het nooit lukken. Dus het is aan ons beiden om er iets van te maken als we vinden... dat we binnen het Koninkrijk gewoon met elkaar verder willen. Duidelijk is is dat het merendeel, het grote merendeel van uh, de... Uh, de bewoners op de eilanden... gewoon binnen het Koninkrijk gewoon verder wel En dat er natuurlijk van alles moet gebeuren... omdat... Uh, uh, goed te laten lopen. Dat is de tweede stap. En de derde stap is, is dat ik vind dat de politici... maar ook de media daar een belangrijke rol spelen. En uh, om te zorgen dat dat huwelijk die we met elkaar zijn aangegaan... 200 jaar geleden, ja. om te zorgen dat het ook gaat werken. We gaan die drie stapjes zo nog even wat nader uh, voorbij. Maar eerst nog even, want het komt natuurlijk wel ergens vandaan, uh, dit alles. En Natuur... u, u moet zelf ook best lang nadenken bij die tweede optie. Hè. De eilanders doen zelf te weinig om van dat negatieve beeld af te komen. Nou, weet je, het, ik moest er even over nadenken... want dat is natuurlijk een tricky vraag. En um, ik vind dat wij in de afgelopen tijd... zowel in Nederland, maar ook op de eilanden zelf... zie je dat het populisme heeft zijn intrede gedaan. En je ziet dat het daar natuurlijk soms heel erg goed scoort... om te zeggen van... Um, uh, sommige partijen komen binnen en die zeggen van... we willen onafhankelijkheid. Terwijl gewoon de grote meerderheid van de... op sommige van de eilanden is het bijna 100%. Op sommige van de andere eilanden is het ietsje minder. Is het ongeveer 93, 94% die gewoon niet... van die. Niet van niet uit het koninkrijk wil stappen. Dus daar moet je wel ook naar luisteren en soms als er ongenoeg is, als er armoede is... Als, om, als mensen vinden dat in het onderwijs... sommige dingen niet goed verlopen... als men vindt dat uh, daar in Nederland... de hele tijd... Uh, een speciale regelingen moeten worden getroffen... voor onze Antilliaanse jongeren... Als, er, uh, economie, als de economie soms niet helemaal naar behoren gaat... en tegelijkertijd is het natuurlijk zo... dat je op een gegeven moment in elkaar moet investeren. Oh. En ook de politici daar... die hebben in de afgelopen tijd... Hebben ze niet genoeg het verhaal. Uh, de geschiedenis meegenomen van hoe is het eigenlijk gekomen en wat, is, wat willen we met elkaar bereiken voor de toekomst? Uh, er, is uh, geen toe, er is geen toekomstperspectief neergezet. En uh, daarom ben ik een van de mensen die in de afgelopen acht jaar, in de, toen ik in de politiek zat, heb ik, en ook daarvoor en nog steeds, geloof ik er heilig in, dat het, een liefde komt, niet, je, liefde komt niet van één kant. Nee. nee, maar dat punt is duidelijk. Alleen, kijk, en die dingen die u noemt, dat, dat klopt natuurlijk ook allemaal wel, maar het beeld wat ook bestaat, is dat het één dat grote corrupte bende is? Dat met ook met name de politici die, dus daarin het voortouw moeten ja. nemen, zegt u dat en, die zich daaraan aan schuldig maken. Maar zullen we zeggen, maar zouden we dan met elkaar U zegt dat het één grote corrupte bende nee, is dat, is, dat beeld bestaat. Dat beeld bestaat en daar maar zijn, eens, ook, wel, daar zijn en, ook wel voorbeelden van. Natuurlijk. natuurlijk, natuurlijk, er zijn voorbeelden van, maar er zijn ook voorbeelden van hier. Dan van politici. We hebben nog niet, niet zo lang geleden, hebben, uh, nog een paar dagen geleden, hebben we gezien dat er in de uh, provincie Noord-Holland, waar ik, ik bedoel ik hou van Holland, maar in de provincie Noord-Holland, ja. hebben we ook gezien gedeputeerden die bepaalde zaken hebben gedaan. In, in Limburg hebben we dat ook gezien. Maar betekent dat dat alle politici zo zijn? Nee, dat is niet zo. En dat is een farse om te denken dat alle politici eigenlijk corrupt zijn, dat de bank weer het allemaal niet deugt, dat, dat, dat de mensen elkaar alle hersens in elkaar slaan. Nee. Dus je u, die, die beeldvorming wordt in stand gehouden, u noemt inderdaad de media... maar ook door, door politici hier in, in ja, Nederland. Ja, zeker. Omdat ze ook gewoon hun geschiedenis niet kennen. Ze weten niet eens hoe, die, hoe zijn wij ooit hier gekomen. Hoe zijn wij ooit daar naartoe gegaan. Um, hoe, wat, hoe, hoe, hoe is dat huwelijk eigenlijk tot stand gekomen? Mensen doen niet de moeite genoeg. Zowel daar niet, maar ook hier niet. We nemen niet de tijd... We gaan op in de hype van het moment. En we nemen niet de tijd om met elkaar af te gaan. Van hoe kunnen we het laten werken? Hoe kunnen we zorgen? Wat moeten we doen om het huwelijk te doen slagen? Ja, Dat is een hele andere stelling. Dan eigenlijk dan zeggen van om de hele tijd te zeggen. Als iets ons niet... Uh, uh, uh, uh, als ons iets ons niet zint, om dan gelijk te zeggen... nou ja, dan, dan moeten we maar uit elkaar. Nou, Ik denk dat het zo niet werkt. Maar u bent er toch ook niet voor dat, dat als, als er schandalen zijn... corruptieschandalen, dat dat, dat, dat dan uh, met de mantel de liefde wordt bedekt? Want absoluut u, u noemt niet. die zaak in Noord-Holland en ook absoluut, in het zuiden. Daar is, daar is door de media natuurlijk ook gewoon aandacht aan besteed. Zeker, en dat hoort ook... Maar daar zeg ik, mij we moeten ook de positieve dingen noemen. En daarom ben ik erg blij op de manier hoe het koningshuis daar wordt. Al warm bad was het. Ja, als je, hoe laat je... u dat? Want we zagen net allemaal blije mensen. Ze steken een enorm feest daar. Omdat mensen daarin geloven. En omdat het koninklijk huis afgelopen. sinds koningin Juliana. En ook uh, p, uh, nu Prinses Beatrix. Maar ook nu weer uh, koning uh, Willem Alexander en koningin. Maxima, die, die tonen interesse. Ze luisteren naar de mensen, ze geven, ze rijken hun de hand. En ze hebben zoiets van, oké, okay, we gaan het samen doen. Er zijn punten die niet goed lopen, die moeten opgelost worden. En die zaken die wel goed zijn, die gaan we ook benoemen. En ik vind het ook een, een, een, een, een, een geweldige punt dat ze zeggen, economisch moet het ook beter gaan. Want het armoedebeleid, zoals het in de afgelopen tijd... hoe dat is vormgegeven, dat is natuurlijk gek. Het onderwijsbeleid, zoals die is vormgegeven... dat is ook niet meer van deze tijd. Met, met alle nieuwe vormen die we hebben van uh, nieuwe media... van uh, de introductie van nieuwe media, van universiteiten... die veel internationaal opereren, is het van belang... dat ook de eilanden binnen het Koninkrijk... met elkaar gezamenlijk moeten optrekken... om te zorgen dat de know-how die bijvoorbeeld ook in Nederland is, hè? want niet te vergeten, we wonen hier bijna 230.000 Antillianen en Arubanen. Ja. En uh, van, van die 230.000 is 93% zijn hoog opgeleide Antillianen die een studie hebben gedaan of in ieder geval, uh, daar hoor je niks van, omdat ze het eigenlijk goed doen. Daar heb ik een onderzoek naar uh, gedaan. En is, heb uh, ook 7% broek... zijn dan de, de, de klootzakjes, zeg maar? Nou, de, een deel van die 7%, die komen regelmatig met de politie of die hebben uh, die hebben, uh, regen, uh, ze hebben komen vaker die in, de, in de negatieve uh, uh, berichten komen die voor. En het is zaak om te zorgen dat je ook die andere kant van de medaille ook meer toont. Dat je die andere mensen ook een stem geeft. Maar zoals, de, zoals, het, zoals het nu is, denken die mensen aan mijn, ja. aan mijn lijf geen polonaise. Ja. Ik ga er helemaal niet mee bemoeien, want ik wil helemaal niet op deze nee. manier in, in de media komen. Ik wil niet eens bemoeien. Ik, ik doe het vanuit de zijlijn, doe het via mijn eigen kleine stichting, help ik wel. En, en dan uh, in godsnaam niet, want ik wil helemaal geen rubberheid aangeven op deze manier. Duidelijk. Ik, nog, dat zal dan ook met beeldvorming te maken hebben, maar toch even een luisteraar op onze site schrijft. Hoezo zijn we negatief? Hebben we geen recht dan om te weten wat er met al die miljoenen is gebeurd die we erin hebben gestopt? Natuurlijk. Dat hoort dat ook, met, met onderwereldhulp dat hoort, moet je keihard dat, aanpakken, en dat, anders de geldkraan dichtdraaien, zegt deze meneer of mevrouw. Maar je moet ook dat soort zaken aanpakken. Ik zeg niet dat we moeten weglopen voor dit soort berichten. Ik zeg dat je dit bericht ook moet doen. Maar ik zeg, het kan niet alleen maar dat we over wanneer het niet goed gaat, of de zaken die niet goed lopen... of dat er een, een politicus of, of dat een paar politici uh, uh, corrupt zijn... of wat dan ook. Die corruptie, dat hebben we in Amerika, dat hebben we in Azië... dat hebben we in Zuid-Amerika, dat hebben we ook hier in Europa. Laten we elkaar geen mietjes noemen. Mm. Zo is het nou gewoon. En het is zaak om dat soort zaken... en dat is ook de taak van de publieke omroep... Uh, om dit soort zaken aan te kaarten. Maar het is ook de taak van de publieke omroep... om de zaken die wel goed gaan, veel meer ook... Tot zijn rechten uh. doen komen. Nou, even naar dat stuk wat u hebt geschreven. Want u pleit bijvoorbeeld voor uh, ambassadeurs hè, voor die eilanden. Zeker. Dat, zou, dat zouden mensen hier moeten... U zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn? Zeker, ik ben ik ook. Ik ben een ambassadeur voor de... Geboren en getogen op Curaçao, Ik hè? ben geboren en getogen op Curaçao, maar ik loop al dagen met een button. Ik hou van Holland. Ik ben ook ambassadeur voor Nederland. Ja. En, ik, en ik, do, ik stop het niet onder stoelen of banken. Ik hou van Nederland, maar ik ben geboren en getogen op, op Curaçao. Ik heb op alle zes eilanden gewerkt en ik hou ook van die eilanden. En het is een zaak om te weten, wat leeft er dan onder die bevolking? En wat? zijn de zaken die aangepakt moeten worden. Als het corruptie is, dan moeten we het aan, op, met een ja, harde hand ja, aanpakken ja. en dan niet onder stoelen of banken schuiven. En die mensen moeten uitgegroeid worden om te zorgen dat die mensen het, die het wel goed kunnen doen om daarin te investeren. Die jonge generatie, die verdient het om hoop te hebben. Die verdient het om in ieder geval ook in Nederland of in het Koninkrijk of in Europa of in de internationale context uh, hoop te hebben dat het met hun ook goed kan komen. Ik las nog een, een aardig stuk dat u zei van uh, die, die ouderen bijvoorbeeld die nu allemaal naar Spanje gaan om te overwinteren... die zouden eigenlijk naar die eilanden toe moeten gaan. En dat draagt niet... ook bij aan het begrip natuurlijk. En economie. Ja. En economie, maar dan krijg je veel meer toerisme. En dan krijg je ook dat er veel meer... Um, de liefde is dan van beide, van beide kanten. Dan zie je dat de mensen elkaar ook beter leren kennen. En want als je, als je elkaar niet kent... dan is er ook geen gevoel bij. En dat is wat er de laatste tijd ook is. Je ziet dat er wel 15 vluchten zijn heen en weer. En die mensen die heen en weer gaan... die als je ze spreekt over het algemeen... Um, die zijn lovend en die gaan ook regelmatig hmm. terug. Kan het is wel wat duurder hè, dan naar Spanje, denk ik. Het kan zijn, maar, we, maar wij zijn in Nederland, uh, uh, vanaf ik in Nederland ben woon uh, uh, uh, en ben komen studeren heb ik geleerd, maar dat heb ik al op Curaçao geleerd van mijn ouders heb ik ook geleerd om te sparen en als je op vakantie wil gaan, we gaan ook naar andere verre oorden, naar Australië en, en consorten, ja. of naar Nieuw-Zeeland, en dan sparen we en dan gaan we er naartoe en ik denk binnen het Koninkrijk moeten we dat veel meer stimuleren, om ja. te zorgen dat het visa verse gaat en de Curaçaoënaars en de, Curaçao en de Aruba of de San of mensen uit Stages de besteilanden de mensen die hier naartoe komen die komen niet alleen met de one way ticket nou, nou. die gaan die komen ook hier op vakantie nog eventjes en dan gaan we zo meteen naar de Bellers we hebben de beelden gezien het koningspaar zeer zeer warm ontvangen daar Ze beetje... zijn ook hartelijke mensen ja, in schril die... contrast wel een beetje met Rutte maar dat had misschien ook te maken met die uitspraak van hem die beroemd is geworden intussen dat hij zei van nou ze mogen bellen als ze uit het koninkrijk willen stappen ja maar Mark heeft Mark is, ik kan zeggen dat Mark behoort tot een vriend van mij. Mark is ook een vriend van mij. Ja. En ik zal je zeggen, Mark heeft soms... dat hij een beetje kort door de bocht soms uh, uitspraken doet... maar hij daarna um, uh, vanuit een soort naïviteit... en ik denk misschien ook wel dat hij er soms in gelooft... dat hij zoiets ah. heeft van, ja, ik, ga dat, ik, ik zeg dat maar... en daarna zit hij, ja, maar zo bedoel ik het niet. Maar, maar, maar dat ja, koningspaar dat weer gladgestreken denkt u nu? Dat koningspaar niet alleen maar nu... Ook uh, toen ze daar waren, uh, twee jaar geleden, met koningin Beatrix. De mensen houden van hun. Er is een soort liefde uh, die er al een tijdje is voor het koningshuis. En dat is uh, uh, eigenlijk de toon is gezet met koningin Juliana. Ja. Ja, duidelijk. Meneer Leerdam, blijf meeluisteren. We gaan naar onze bellen, dan kom ik zo meteen graag bij u terug... om de reacties door te nemen. Want we zijn benieuwd hoe er wordt gereageerd op die stelling. Dus Nederland is te negatief over de overzeese gebieden. Het is duidelijk wat hij vindt. John Leerdam, voormalig Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... en nu bent u dus aan het woord. 950 mensen ruim hebben gestemd op de site. 32% eens met de stelling. 68% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik u spreek met Kees Lok... Ik ben het oneens uh, met de stelling. Uh, ja, voor mij mogen ze zich inderdaad snel afscheiden. Uh, ja, we sturen er eigenlijk alleen maar geld naartoe. En zonder dat ze daar enige controle op willen. En verder ja, komen er heel wat uh, kansarme jongeren onze kant op. Dus ja, ik ben heel benieuwd welk voordeel meneer Van Lidam ziet voor Nederland... dat uh, ja, deze gebieden bij ons horen. Nou ja, dat heeft hij gezegd. Hè? Hij heeft een eigen onderzoek gedaan. 93% van de mensen die daar vandaan zijn gekomen naar nou, hier doen het hartstikke goed. Hoor je nooit wat over. 7% af en toe uh, wel gedoe. Ik denk dat het onderzoek wat hij gedaan heeft net zo goed was... als dat onderzoek naar die ene terrorist. Ja, ja. Nou, dat is een beetje flauw. Misschien om hem daar weer mee te confronteren. Maar toch, uh, duidelijk wat u vindt. Dank u wel, Stampen.nl. Goedemiddag. Goedemiddag met de Romeo Hoosier. Laten we beginnen, dames en heren, John Leerdam te bedanken voor zijn woorden. Ten tweede tegen wat die vorige meneer zei. die Arubaan die in de National League van Amerika speelt die is wel een Nederlander. Die wordt niet als Arubaan ja, betreft. Omdat hij succesvol is, bedoelt u? Ja, begrijpt u? Ja. En zo gaat het. Want precies wat meneer Leerdam zei. Meneer Hoijmeijer, een VVD, die wordt hier vier jaar straf geëist, corruptie. En het tweede meneer Varein. Meneer, meneer Rutte wil niet eens praten meer over die meneer Farijn. En de VVD wil die meneer Varein nog hebben. Ik ben het mee eens, als er corruptie is en die corruptie is er op dat deel op die Caribische eilanden, moet het met wortel en alles worden bestreden. Maar ik heb nog een ander voorbeeld: een PvdA in de Euro-Unie, die parlementariër die al geld niet heeft teruggestort en nu al alles aandoet. Dus hier in Nederland gebeurt dat ook. Ik wil hier als laatste nog één. Ze heeft het trouwens wel teruggestort, hè, voor de goede orde uiteindelijk. Ja, ja, maar, maar pas naar hun... Lucht, ja, oké, okay, okay. getrek. Ja? Dus laten we daar eerlijk in wezen. Dat kan ook op, de, op die eilanden. En dan nog één gezegde, misschien kent u het niet... Wij op de Antillen zeggen... Wil men in Nederland het koninkgrijs verjagen... dan mag men het... Ze zijn ons op de eilanden welkom, ze mogen zich westigen op welk eiland ze <lacht> willen. En u ziet in tegenstelling tot dat wat meneer Rutte doet. De koning is nog gaan praten met een groep demonstranten op Bonaire tegen alle traditie in. Die heeft begrip voor de zaak. Goed. Dus en, uh, ik ben het met u eens. De media in Nederland is men zeer, zeer ten tante okay. negatief over de eilanden. Dank u wel. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, hier wordt hetzelfde, Dam, dames ja, ik ben het niet eens met meneer Leerdam, dat spijt me. Toen ik tien jaar was, heb ik de geweest van oom Tom gelezen. Toen moest ik uh, een huilen toen uh, Elise met het kind over de IJsgrotse vluchtte. Maar ik vind dat jullie, uh, z'n alle, dus alle uh, uh, zwarte broeders... Tussen te veel de kaarspel van racisme en slavernijverleden, Waardoor wij niks meer te zeggen. Maar daar, ik, daar heb ik dan nu in deze afgelopen half uur helemaal niet over gehoord. Dus, uh... nee, maar wel, het is wel impliciet bedoel ik. Hè? Je denkt wel van niet, maar het is wel zo. Oh. En maar goed, en dat, dat, maar hij, zegt, hij zegt eigenlijk gewoon: dat, dat is de, de bottomline van zijn verhaal. Van we, we zijn gewoon, we hebben een veel te negatief beeld. En gaan nou eens een keer gewoon de handen ineens slaan. En dan kan je tot een heel mooi huwelijk komen. Ja, wacht even, maar zo werkt het niet. Het is een economische zaak. Hij zit goed, dat zei hij vorige ook al. Maar u moet niet vergeten, als er een groepje Antillianen die de, de beest uit hangen... en ja. ons bedreigen, dan, ze, dan moeten ze gestraft worden. Ja. Want wij, de kleine man, die wordt bang en ja. die roept om de sterke man. Maar zelfs daar zal leerland volgens mij niet tegen zijn... dat iemand die uh, rottigheid uithaalt, haalt, dat hij gestraft moet worden. Stand.nl, goedemiddag. Goeiedag, u spreekt met mij. Dat is Cindy ik ben van een voormalig overzeese gebiedstel. Dat wil zeggen Suriname. Ja. En ik ben het eens dat het over de negatieve gang van zaken. De regeringsleiders zijn allemaal allemaal, met uitzondering. Ik kan geen uitzondering. Echt, iedereen is negatief. Terwijl het nergens voor nodig is. Want mijn vraag is, waarom kan het niet... Ook zoals Frankrijk en Engeland met hun overzeese gebiedstelen... De manier waarop ze daarmee omgaan is heel anders. Waarom de... Ik geloof echt niet dat, uh, dat uh, Surinamers of Antillianen of wie dan ook... misschien nog zelfs met de rotgang hier naartoe zouden komen... als dezelfde infrastructuur werd toegepast of toegepast was geweest. Een ziekenfonds, uh, een, een noem maar op. Hetzelfde wat in Nederland is. Waarom niet in die overzeese gebied ja. Waarom hebben ze nooit gezorgd voor bruggen, voor infrastructuur, voor alles... Voor goede voorzieningen. Ja. Waarom is dat nooit gebeurd? Ja. Ik bedoel, als dat allemaal gebeurd was, waren we niet hier naartoe geholpen. Het is door de gang van zaken. Gelijkwaardige ja. partners, elkaar gelijkwaardig behandelen, corruptie tegengaan. Van beide kanten. Als als daar. Van beide kanten. Duidelijk. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, om er op in te haken. Ik denk dat er in de afgelopen jaren, decennia, voldoende geld in is geweest. om daar uh, mooie wegen en dergelijke aan te leggen. Alleen hebben zij andere dingen met dat geld gedaan. Uh, ik... Ik vind ook niet dat we daar ongerecht negatief over zijn. Ik vind negatief ook wel een groot woord. Je moet gewoon realistisch zijn. We hebben niks nu aan een mooi toneelstukje... nu dat Prins uh, Willem-Alexander daar is samen met Maxima. Ja, er wordt een mooi weer gespeeld. Ja, goed, dat is een toneelstuk. Hè. Dat gaat erom om op de baantjes en de corruptie in stand te houden. Een de feiten die tellen. Het gaat niet om een mooi toneelstukje. Nee, duidelijk. En, en dus zegt u tegen die stelling van uh, niet, niet te negatief in Nederland. Dank u wel, Stamper Goedemiddag. Goedemiddag. Van Rest, uh, ik ben het 300% eens met die stelling. Wij zijn veel te negatief. We kunnen zo ontzettend veel van die mensen leren. Ze dus vieren altijd feest. Ze hebben mooi, uh, uh, mooie muziek. En corruptie, laat me niet lachen. Ik weet niet het meer over die overzeeging. Ik hou precies die dingen erop staan: hè, van corruptie. Ik heb diverse. Uh, uh, uh, Dingen dat we terug moesten. Hè? Uh, uh, hier in Nederland, als ik, ik, ik kijk in het winkelcentrum, mensen kijken doe ik ga Komen ze met drie kattenbeer uit en dan gaan ze naar me zitten, praat je. Ze ja, van wat ja. erger, we moeten bezuinigen, dit en dat. He, en dan het voornaamste wat die zure dames hebben. En wat we hier zo zoeken, ik ken alleen het goede woord niet... Eh, Emancipatiemaatschappij, maar dat is een ander woord. We moeten voor elkaar zorgen. Daar wordt geen enkele ouder, geen enkel kind daar in de steek gelaten. Hoe arm ze het hebben, hoe hard, er wordt voor ouderen gezorgd. Dus daar kunnen we wat van leren, zegt u? Ja, we kunnen heel veel van, van, van, van die mensen leren. Tuurlijk, hier is ook corruptie zelfde Limburg enzovoort is over niet over door en hoeveel tonnen stoppen wij hier niet in die mensen die uh, uh, die bouw die eh, uh, uh, uh, hoe heet dat uh, ja u wilt de noord-zuidlijn of zo nee gewoon die die die, die fraudepleging, de koop van huizen enzovoort ja zo ja ja die komen nog voor de televisie dat ze zo belangrijk zijn ja. zo, en dat zonder ik weet niet wel, tonnen geld erin. Dus waar we niet over spraken, spraken over corruptie. Dat okay. is emacrant overal. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, met wie? Ja, goedemiddag. Het het ik, ik wist niet of ik aan de beurt was. Of, ik, ik, ik ben het niet eens uh, met de stelling. We hoeven niet alleen maar negatief over die eilanden te doen. Ze zijn prachtig. En wat, wat die vorige spreker zei, er zijn aardige mensen. En wat me stoort in het gesprek met meneer Leerdam... is dat de balans zoek is tussen invloed en kritiek. Kijk, um, de, de eilanden zijn uh, altijd blij als er, als er weer wordt gedoneerd, zullen we maar zeggen... Maar de kritiek die mag niet geleverd worden. En die kritiek die, die, die is, die is uh, uh, valide. Er zijn genoeg onderzoeken gedaan die zeggen, er gaat daar genoeg mis. Nou, nou, dat kan gebeuren. Dat is geen reden om die eilanden af te schrijven als een boevennest. Maar als je kijkt naar de respons die je krijgt van de politici van de Antillen. Dat staat in geen verhouding tot de kritiek die wordt geleverd. En in, die, in dat opzicht zou ik zeggen, er is toch wel genoeg om een kanttekening bij te plaatsen. We zijn niet te negatief. We, zijn, we hebben gezonde kritiek. En het ligt in de perceptie van meneer Leerdam. Van dus ja. uh, okay. de mensen die klaar Goed, dat ga ik hem gelijk uh, voorleggen. Want uh, we gaan weer door met hem. Dank dat u uh, hebt gebeld. Uh, John Leerdam is voormalig Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En uh, ja, warm pleitbezorger voor de eilanden. zullen we maar even zeggen. Meneer Leerdam, reageer eens op dat laatste wat die meneer zei. Ik ben pleitbezorger voor het Koninkrijk. Dus niet alleen maar voor de eilanden. Nee, ja, dat maar dat pleitbezorger is, voor ik. het Koninkrijk. En dat is een andere. En punt twee, ik heet niet van Leerdam. Ik heet Leerdam. Want een van die bellers die zei van de heer van Leerdam. Ik weet de heer Leerdam. Dat is even voor de helderheid. Okay. En kritiek moeten we altijd hebben. Kritiek is helemaal niet slecht. Ik heb nooit gezegd dat we geen kritiek mogen voeren. En ik heb ook gezegd dat de mensen daar... Uh, uh, sommige mensen hebben lange tenen. Lange tenen komt in alle, in alle geledingen van onze samenleving. Zowel daar als zowel hier he, hebben mensen lange tenen. Dat hebben we in de afgelopen weken hebben we dat absoluut kunnen zien. Uh, uh, de verschillende discussies die zijn gevoerd. En ik vind dat we kritisch moeten zijn. En kritisch betekent niet je mag juist ook kritiek leveren. Maar je moet soms ook opbouwende kritiek leveren. Want alleen maar door negatieve kritiek te leveren. Daar kom je er niet mee. Leuk. Maar je moet, ook zeggen, je moet ook benoemen wat goed gaat. En je moet zeker ook benoemen wat slecht gaat. En dan vervolgens zeggen. Oké okay, en wat gaan we dan eraan doen. Maar tegelijkertijd vind ik ook. Dat we een taak hebben. Om te zorgen binnen het koninkrijk. Om te zeggen. Welke zaken moeten we extra aandacht geven. Om te zorgen dat die gelijkwaardigheid. Waar we het steeds. Over hebben in het Koninkrijk. Dat we daar gezamenlijk verantwoordelijkheid voor nemen. En niet alleen maar denken dat ja. we een pot met geld geven bij de ontmanteling van de Nederlandse antillen. En dan vervolgens de mensen de rug toekeren en denken dat het dan opgelost gaat worden. Nee, want als de bestuurders eigenlijk nog geen goede bestuurders zijn of geen ervaring hebben in het bestuur, op het bestuurlijk vlak. Dan vind ik dat, we, dat het onze taak ook is. En die zorg moeten we dragen, zeker als je zoveel investeert. Zet u nou eens een keer een punt? Ja, ja oh. dan is het zaak om te zorgen dat we dan goede mensen aanwijzen om te zorgen dat het geld ook terecht komt waar het hoort. Ja, want wat ik eigenlijk nog wel vraag is, dat was ook een vraag meer van een luisteraar, die zei van ja, er is, dat, kan, dat is toch wel een feit, er is genoeg geld vanuit hier naar uh, de eilanden gegaan. En maar, is dat dan altijd even goed besteed? Dus bijvoorbeeld aan infrastructuur of, of is dat? Nee. Dat is niet altijd nee. even goed besteed. Maar tegelijkertijd weten we ook... dat er ook heel veel geld... Uh, zonder dat we uh, uh, dat hebben gezien... Uh, uh, in de tijden... En, en, en zonder dat we gelijk dat... Uh, uh, voor 1863 natuurlijk erbij gaan halen. Maar er is in de tijd ook heel veel geld... die deze kant op gekomen. Ja. En wij zijn nooit in de positie geweest... omdat soms uh, elke keer... ik vind dat uh, koeien, oude koeien uit de sloot halen. Maar dat is, dat is een wisselwerking. En... Oké, okay, tijden zijn veranderd. Dat mag ook wel. Maar het is zaak om te zeggen van... het is niet altijd goed besteed. Waar heet het aan gelegen? En dan moeten we niet scène hebben om te zeggen van... als het niet goed is besteed, dat gaan we zo niet meer doen. Nee. En ik denk, ik was zelf pleitbezorger in de Kamer. Acht jaar lang. En ik was kritisch op de eilanden. Daar waar nodig. Maar ik was ook liefdevol... Daar waar het kon. En daar kunnen we allemaal een voorbeeld aan nemen. Dank u wel voor het meepraten in Stand.nl. John Leerdam, voor de goede orde. Voormalig Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. En uh, warm pleitbezorger van Holland. Ik hou van Holland. Daar loopt hij mee rond met die button, zegt hij. Um, Stand.nl, www.stand.nl. Dat is de stelling...